Her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yes, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. I'm the girl. Is my, is mine. my, mind, my, girl mine. R -mine. R -mine. My, She's my, mine. my, my, my, my, my, my, my, my, my. Chaka Chaka Chaka Let me Let me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 Marco Kroon, de pelotonscommandant die vorig jaar de militaire Willemsorde kreeg, wordt verdacht van drugsbezit. Dat meldt het Brabants Dagblad. Mogelijk zou er ook sprake zijn van wapenbezit. De politie in Brabant komt deze ochtend met een persbericht over de zaak. Kroon kreeg de hoogste militaire onderscheiding voor betoonde moed in Oeroesgan. was de eerste keer in ruim 50 jaar dat de militaire Willemsorde werd uitgereikt. De ANWB waarschuwt voor grote kans op gladheid. Vannacht heeft het in het hele land gesneeuwd. Op de meeste plaatsen is zo'n 5 tot 8 centimeter gevallen. Ongevallen met vrachtwagens zorgen voor wegafsluiting op verschillende snelwegen. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert bij Hoevelaken de A28 richting Zwolle. De trucks is door de gladheid geslipt en omgevallen. Ook op de A1 bij Oldenzaal en op de A2 bij Kelpen in Limburg... en knooppunt Leenderheide bij Eindhoven zijn afsluitingen door geschaarde vrachtwagens. China heeft het plan van Amerika om wapens aan Taiwan te leveren fel bekritiseerd. Peking, dat Taiwan als een opstandige provincie beschouwt, waarschuwt dat de verkoop de relatie tussen de VS en China ernstig zal schaden. De VS wil voor ruim 6 miljard dollar wapens verkopen aan Taiwan. Het gaat om meer dan 100 raketten, 60 gevechtshelikopters, mijnenvegers en technologie. Schoonmakers van treinen in de Randstad hebben het werk voor 24 uur neergelegd. Dit is de eerste van een reeks acties van FNV-bondgenoten. De vakbond eist 3% loonsverhoging voor de schoonmakers. Maar de werkgevers willen alleen praten over hogere reiskosten en opleidingsmogelijkheden. In een branche waarin alleen wordt geconcureerd op prijs is een loonsverhoging niet haalbaar, zeggen de werkgevers. Alle mensen die vastzaten in de Peruaanse Inka-stad Machu Picchu zijn geëvacueerd. Zo'n 4000 mensen kwamen deze week vast te zitten. Zware regenval en modderstromen hadden de spoorverbinding tussen Cucho en Machu Picchu verwoest. Het weer in winterse buien, soms met onweer en plaatselijk glad. In de middag neemt de buiigheid af en schijnt de zon geregeld. Middagtemperatuur ongeveer 3 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al twintig jaar. En jij beleeft het. het. CFM in 2010, al twintig 20 jaar live. Zie met, met, met nu u. toebak leeft. Twintig jaar. Ja. Geitje, geitje. Je dacht natuurlijk door die sneeuw dat ik er niet was. <laughs> maar wel. Goedemorgen. Had ik jou voor gepopt. het is glad op de weg, joh. Echt waar? Het ja. is bizar glad. Het is echt, ik heb een aantal auto's, langs de kant zien staan. Ik denk, ik ga door. Ik kom in Zandvoort aan, maar het is waanzinnig glad, echt. Het is niet gestrooid. Vanaf Alkmaar tot Zandvoort, ja, maar dus wees gewaarschuwd. Er ligt ook niet veel, vind ik. Het is dus een klein, uh, klein laagje. Een poedersuikerlaagje. Mm -hmm. Maar, uh, toch spannend, maar niet dat je weer zo wegzakt. En daar ben ik wel blij om. Ja, dat is waar. Maar met zijn auto glijd je toch flink weg. Ja, ik zie je alweer heel veel zo. Met je neus bij je tegen het raam. Met je ene hand het stuurtje. En de andere hand de het die handrem. Ja, heerlijk. Maar zo rij je altijd volgens mij. Ja, altijd. Altijd scherp zijn. Zo'n oude man. Daar heeft nog net geen hoed op. <laughs> Nou, leuk weer. Die hoed erbij, dat maakt het alweer. Lekker, lekker vlot alweer. Pot Jan Dori. Het is vijf minuten voor acht. Welkom in dit radioprogramma. Het is uh, Toebak Leeft op de radio. Uh, micro Microfoonstanders dus worden even rechtgezet. En uh, Triest, nieuws over Mark. Mark, ik heb Mark van Kroon. Dat is die man die onderscheiding heeft gekregen. Die is uh, in uh, Afghanistan of Irak. Nee, Afghanistan. Oeriskan. Oeriskan is hier geweest. ja. En daar heeft hij natuurlijk een heel peloton heeft hij gered. Hij heeft... Uh, ja, hij heeft geschoten op, de, op de, de, de vijand. Hij heeft ze afgeleid. Waardoor een groep die hij onder zich had. heeft hij kunnen redden. Maar nu komt hij nieuws dat hij drugs heeft gedeeld in zijn café. Ook nog. Dus ja, dat ja, is weer ja, een triest nieuws. hij heeft het wel weer op plannen, hè? Ja, ik vind het ook zo treurig, weet je. Dan, dan red je mensen aan de ene kant. Aan de andere kant heb je een beetje drugs gedeeld. Jezus, maar dat is toch gewoon in Nederland. Alleen, ik denk zelf dat er iets heeft te maken met de, met de, met de militairen. Want hij is... Vorig week, zondag kwam iets nieuws op Nova. Toen had hij namelijk gezegd dat uh, een van zijn... Uh, Kapiteinen of majoors, die had een uh, adelaar op zijn rechterarm, een, een Duitse adelaar. Oh. En die heeft uh, gezegd: Een bevel is een bevel. een ah, bevel is bevel. Ja, ik kan het beveil. niet eens uitspreken. Een bevel is bevel. Ja, en ja. die zei allerlei rare dingen. En die heeft die jongens aangezet tot, uh, ja, tot, tot, tot, tot geweld. En dus kind met geweld en zo. Ja, het is echt oh, foute wow. dingen heeft oh. die uh, majoor ja. gedaan. Die zat eigenlijk ook nog weer gepromoveerd. Dus het is allemaal heel fout gaan. Dus ik denk zelf dat ze, dat ze Mark van de Kroon gewoon buitenspel willen zetten. Dat denk ik ah, zelf. Het okay. dus is een heel vuil spelletje wat. Uh, de, de, de, de, hoe noem je dat nou? Justitie? Nee, niet Justitie. wacht uh, Nee. Ik snap niet waar. Een vuil spelletje? Dat ze, dat ze de, iemand het eruit het leger. gooien. Het leger. wil iemand eruit gooien eigenlijk. Ja, ze komt er gewoon meer Daar komt de gewoon mee op Ah, oh, dat is wel een beetje jammer Ja, natuurlijk. dat vind ik wel. Ja. Um, ja. ja, gisteravond was er ook nog de finale van uh, uh, Popstars. Maar oh, ja. ik moet zeggen, ik heb het net niet gered. De laatste twee stonden erin. Ja. Ene Kim en, en, en die Wesley. Dus we gaan zo even kijken wie nou degene is die gewonnen heeft. We hebben niet de nieuwste single hier, want we kunnen hier niet downloaden in onze studio Nee, dit nee, is niet zo'n moderne studio. Nee, helaas. Maar uh, die gaat ongetwijfeld nog een keer langskomen. En ik denk zeker vanavond bij uh, onze eigen vriend Roy. Ja hoor. Hem kennende. Ze zijn, uh, we weten nu wie de winnaar is en nu kunnen we ze allemaal weer vergeten. Want het gaat altijd zo met die mensen. Ja. <laughs> zo gewonnen, zo gewonnen. Ja. Dus je wordt alleen maar bekend in programma en daarna kan je gewoon weer naar de supermarkt achter de kassa zitten. Goed. Zo kwaad en zo goed. Zo, zo kwaad. Dan, nee, het is zo slecht al. kwaad. Dan, nee. goed en zo kwaad als het kan. Probeer uh, op je plek te komen dit weer. I like a magazine. I know my shoes don't Eenmaal. gaat niet beter, hè? gaat niet beter. Advies, uh, sne snelheid is 50 km per uur. En wees op tijd met remmen, bij stoplichten. Oh, ik vond mij een, een bom gekregen omdat ik namelijk te laat remde. En toen gelijk ik door. Een bom of een aanrijding? Nee, een bom. Oh. Nee, geen aanrijding, nee. Heb uh, ik een keer gehad? Ja? Een aanrijding. Ik moest jaren geleden moest ik, uh, uh, moest ik een examen doen, ergens in Schalkwijk. En toen had hadden, hadden net mijn, mijn toenmalige echtgenoot een auto ja. uh, van de zaak. Dus ik ging in onze eigen auto, ze gingen samen op pad. Ik denk, nou, ik ga bij Bens, wat ga ik gewoon naar links? Hè? Want het stond helemaal vast. Ik had ja. beter kunnen gaan lopen. En toen uh, was ik eigenlijk dan uh, via de Pijlslaan alles in Haarlem. En uh, stoplicht, en het was al iets beter. Dus, uh, en toen ging ik remmen. En toen remde die gewoon niet. En toen, bom, zo de hele. Voorlicht helemaal stuk, weet je. Ja, echt heel en dat functie. was ook dat het glad was. Ja. Ja. Ja, daar moet je echt mee, mee uitkijken. Ik kan me nog herinneren een, een kennis van mij die als remblokken had die verwisseld, een nieuwe remblokker gezet Ik zei, nou ga ze wat uitproberen. Schud die auto achteruit. Maar de remblokken moet je altijd eerst even een paar keer pompen voordat ze pakken. Oh. En toen dus zei pom, pom, bam. Toen zat hij er al op. <laughs> Ja. Toen kon hij zijn achterlicht gaan vervangen. Hij bleef wel lekker bezig en zo, hè? Ja, het is, het is wel, wel, wel, wel leuke zaterdag ook een besteding. Ja, een ja, beetje zeggen. klussen aan de auto. Oh, zo heerlijk Helemaal zo. Niet verkeerd. Hoef je die kinderen ook niet om je om, om, je, om, je, om je heen te hebben in de, in de woonkamer en zoiets. Ja, ja, het is morgen een groot feest. Want eigenlijk vieren we koningin natuurlijk op 30 april. Maar eigenlijk is onze koningin Beatrix morgen jaar en ze wordt. wat wordt ze? Volgens mij wordt ze 9, de 71. 72 wordt ze. Ik dacht, ik dacht dat ze van 39 was. Is ze van 38? Ik zal de krant er even bij pakken. Ze wordt uh, morgen 72 jaar oud. En we hopen eigenlijk dat ze morgen aftreedt. Maar ze hebben een onderzoek gedaan bij de Telegraaf. Of we wel een beetje tevreden zijn over onze koningin. En uh, ze krijgt een 7,3 gemiddeld. Dus nou, nou, nou. we zijn nog redelijk tevreden met haar. En wel uh, de, ja, we vinden haar aardig. Uh, en een leuke oma. En ook vooral een intelligente koningin. Ze mag nog blijven. Want Willem-Alexander was eerst redelijk populair voor dat zomerhuisje. Weet ja. je nog. Oh, ja. Je was het vergeten. Ik vertel het nog een keer. Oké. Okay, ja, oh ja. Yes op haar. Ja, had, ja, nee, niet op Texel. <laughs> dat was het niet. Maar uh, die is van uh, 80% uh, 81% van de mensen hadden vertrouwen in hem. Nu is dat 60%. Dus dat is wel 20% gedaald. Ja, maar ja. En dan breekt hij ook nog zijn schouder en zo. En, en nou, nee. Ik, ik weet ik wil, ik wil ook niet uh, zo, zo zeggen ze als voor de mannen, doet mij de broek niet bollen. Maar ja, dat gaat bij mij niet. Maar dat gevoel heb ik uh, niet bij hem. Nee. Nou, ik, ik denk ik... van, oei, oei. Alex. Nee. <laughs> Nou nee. ik weet niet, misschien komt het ook wel door de serie nog Bernhard uit van Oranje, ja, ik heb er ik heb, fragmenten van gezien. Ik heb door het laatste deel gemist, er de waarlijk van die ah, uitzending gemist kan je kijken, maar mijn computer is zo langzaam, dat doet hij gewoon vier keer zo lang. Dan zat je. Bennett een tijdje stil, hij was al traag op zijn laatste leven, maar zo was hij. Zo, een computer is wel heel erg traag dan hè, een ja. tijdje ja. stil en dan moet hij weer opladen, Be ja, bufferen, ja. en uh, nou, Bennett was goed in buffer had. Ja. Een buffelen ook hè, buffelen schieten. Oh, ja precies. Ja, volgens heeft... mij heb je ook wel echt geschoten hoor, die gast. Dus, ja, natuurlijk. Uh, op het wereld in zo. Maar ik, ik heb even kritisch naar de serie gekeken, want ik ben zelf op de stoelman. En wat mij opvalt, ten eerste was op sommige plekken hele rare muziek. Ik denk, dit past niet helemaal. Oké. Okay. En ja. verkeerde stoelen. Echt verkeerd. Ah, echt. Triest. Echt in, in een vergaderzaal waar hij waar dan even overleg heeft met zijn dochter Juliana. Dat ze misschien. Of nee, Bea, dat ze nog over, over moet nemen. En weet ik wel allemaal. En dan zie je op dagelijks dus 20 nieuwe stoelen staan. Die zijn ontworpen in 1993. En die moeten, moeten voor doorgaan voor Gispens. Dat ziet er echt, echt zo slecht uit. Gewoon. Oh, wow. oh je, je oh, moet je Je moet gewoon een website beginnen dat mensen advies kunnen vragen. Ja, met films. Welke stoelen, in welke, welke zes? Welke... En dan ga jij ze regelen. Ja. En dan ga je ze gewoon grofveld aan filmpjes. Verkopen of je verhuurt ze steeds Je verveiligt. hebt altijd maar die grof geld. Het gewoon voor de leukigheid. Ja, nou maar Of je verhuurt ze steeds die stoelen. Ja, ja, maar dat soort bedrijven zijn er eigenlijk al. Maar ik vond het echt heel slecht. Ik denk dat ja. voor elk iets is een bedrijf. En dan zetten ze van die nieuwe stoelen in zo'n zo oude setting. Dat je kan niet. Je moet voor de lomme een keer een mailtje sturen. Ja, dat gaat niet. ze meneer wat goed, maar je krijgt in ieder geval hier de dvd. Dan wil ik namelijk het laatste deel zien. Oh, ja, die manier. Ja, Daar kan, kan je toch wel aankomen, toch? Jawel. Maar ja, ik goed, Bernard ging dood. Ik niet het vermoeite kosten. Ja, ja, ging hij dood? Ja, hij ging oh, dood. Nee. Ja, ik denk, vertel het even. Ach, dan hoef je het ook niet oh, meer te kijken nee, natuurlijk ja, ja. ja, ja. Ah, triest. Maar ik ging er echt iedere keer voor zitten. Maar ik had toevallig bezoek en ik ben vergeten het op te nemen. Ja, ik heb niet alles gezien, al maar ik heb gedeeld gezien. Ik vond het leuk neergezet. En ja, als je een beetje moet geloven zoals het gegaan is, in die dan krijg je toch... Uh, apart beeld. Ja, maar je krijgt ook Benard. een beetje geschiedenis. Uh, ja. van, uh, de geschiedenis komt er ook een beetje voor. Wat een schaafuit. Maar het is niet waar, hè, zeggen ze. Het is niet waar. Nee, nee die steekpenning heeft hij niet. Uh, ja, die <laughs> ja. heeft hij echt niet. Nee. En dat hij uh, stadhouder van Nederland wilde worden voor Hitler. Ja, dat soort dingen. Die brief. ja. Dat is het, is het is niet waar. Die is allemaal niet waar. Fictie. Nou, laten dus, uh, we hopen. Maar jij hebben het over Duitsers. Nou, een Duitse oplichter die ja? heeft een aanmaning gestuurd naar een hond voor het bezoeken van betaalsites op het internet. Heel apart. En uh, het was in Münster was dat. Een yeah. hond zou zo'n aparte naam hebben dat de oplichter hem met een mens verwarde. En de hond ontving een brief waarin hij gesommeerd werd om meer dan 100 euro aan internetkosten te betalen. En de man probeerde de vier voeten te intimideren met de term als ambtelijke volmacht en laatste aanmaning. En de eigenaar van het beest deed daarop aangifte. En de politie zoekt de, onderzoekt de zaak. Nou, oh, ik vind dit zo duidelijk. Die man heeft gewoon de naam van zijn hond gebruikt. Terwijl hij internet bezocht. Maar... Nou ja. He, dat kan natuurlijk zo, ook. Zo krijg je toch weer een leuk berichtje op internet. Ja, enig. Ja, sorry, een Straks en morgen neemt er druk wat nieuws uit de regio. Dat zit eruit te komen. Het grootste nieuws is dat er sneeuw ligt. Ja. Dus kijk uit. Dit is glad. Dames en heren. Nou, ze zitten hier links van mij. Het is genius. De Jets hebben er een plaat overgemaakt. Maar... Baby, don't deter me if you like my song. You dream about it and maybe too long. But time has come to tell you there's a surefire way to blacken my mood and worsen my stay. You blacken my stay. Oh you blacken my stay. stay until the stars come tumbling down I guess it ain't becoming where the throes are bright with grappling men in bachelor's light but when we was performing at the bedroom show you conquered my thoughts I thought you should know You're black in my stay, oh you blacken my stay, you blacken my stay until the stars come.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 het like, lijkt John Wayne wel een beetje. Dat is echt, weet je wel, zo'n kouweer uh, zo op een paard. Ja, Daar heb je hem ook. Ja, ha. kijk. Nou, ja, John Wayne, komt als je aan nou zo'n plaat maakt. Is natuurlijk wel leuk, maar ik moet hem wel even verscheren. Oh, je hebt wel heel veel erop staan, zeg. Wat een klusel. Nog in de 70 zeker? Er Hino stond er op? heel veel haar nog op. Hier nog gelijk zijn borsthaar mee? Ja, wel ja. Dan ja. even een baantje naar beneden getrokken. Werkplek moet schoon zijn. Uh, zover <kwijden> deze... Ja, het is een beetje iets mafs. Het heeft echt iets weg van John Wayne, vind ik. Adam Green, you blacken my stain. Nee, you blacken my stay. Dus je maakt het... Ik vind het leuk dat je... Dat je op bezoek bent, maar je maakt er wel echt een zwart uh, bezoekje van. Oké. Okay. Dus dat is een beetje de theorie. Daarvoor is er nog <coughs> een ander geinig plaatje van. De uh, Jets en So Genius. Dat is uh, goed om te weten. Het is een radio 22 minuten over acht in het uh, witte ja. Zandvoort. Het is gezellig zo aan zee. En. Uh, ja, ja ik zie je de branding? Nou, nee, Ik ja, kon ja. nu ook weer allerlei berichten gisteren. Ook van dat ze we weer naar de Watertoren zouden gaan en zo. Er stond een heel bericht uh, in het Haarlemse Dagblad. En ik ga zo direct even kijken of er nog een vervolgbericht is. Want het moet natuurlijk actueel zijn op deze zender. Dat wij gaan naar watertoren? Ja. En toen toen zei weer ik weer in die schuilgelder ja, onder. Nou, toen zei ik alweer van ja, uh, ik zeg ik wil wel dat het restaurant weer open gaat. Zij ze nee, want wij gaan bovenin. Ik zeg nou, dat vind ik ook niet verkeerd. Oh, dat is ook leuk. En een prachtig uitzicht over de zee. Nou, ja, daar worden we dat... wel lyrisch van. Zo. Ja, maar dat verveelt ook weer. Ik bedoel, ik ben al zo'n persoon die uh, nou, over het paard geteeld is. Die ja, het, dat het ontzettend wel... goed is. Dan ja. ga, ik, ga ik in zijn toren zitten. Nou moet eens kijken of ik een ego weer krijg dan. Maar je wordt er wel heel lyrisch van. Als je dan inderdaad over zee uitkijkt. Zo van zo hoog af. Dat is wel helemaal geweldig. Ja nee dan, dan ik echt een, heb ik echt een chauffeur nodig. En ik zei ook al van nou we moeten gewoon zorgen dat er een tap komt. En als je iedere keer zo'n euro doet. Dan kan je een biertje tappen of iets anders. Okay. En dan kunnen we, kunnen we toch bovenin. Kunnen we kunnen de badgasten of wat dan ook. toch Even kijken hoe wij radio maken. En dan worden we gewoon de populairste zender van Nederland. Ja, Je hebt nog dromen ook, hè? dat is mooi. Ja, in deze ja. tijd dat we allemaal moeten bezuinigen, denk jij gewoon dat zo'n lokale radiomroep daar helemaal boven niet toren mag. Ja, maar wat ik ook bang voor ben, van stel je nou voor dat je naar boven wil en dan hapert de lift en moet je al die trappen op. Dat, dat vind ik weer iets minder. Oh, naar de beneden zweetbrek? vind ik niet erg, maar ja. boven heb ik zo van, nou. Een nee. touwladder. Oh ja, brede. oh ja. Dat ja, ja. is goed voor de beweging ook. Ja. Moet je wel een uurtje in je bed uit, dat begrijp je wel natuurlijk. hè? Nou ja, ik heb wel gehoord fluisteren toen. Uh, ik heb natuurlijk collega's, uh, dat had ik vroeger van het gasbedrijf, die zaten toen dus in de watertoren. Ja. Dat is altijd heel spannend, Was als dus iemand wilde springen. Je. Ze, er werden nog net geen poeltjes afgesloten, van gaan ze wel of gaan ze niet. <laughs> dus maar ja, na de hand was het balkon afgesloten, mocht je er niet meer op. Ja, dat, dat <coughs> moet alles moet beveiligd worden. Overal moet een hek omheen of gaas of iets anders. Ja, of je moet gewoon halverwege een rooster doen, dat het een beetje doorzichtig is. En dan kunnen ze in ieder geval vallen ze niet zo diep, weet je wel. Ja. Want moet je weer stof van blik halen. En zo. Nou, als ze toch over hebben. Want ja, als je er naar beneden komt, b ben je dood. Er uh, gaan kamervragen komen over de tragische dood van zangeres zonder naam. We hebben nog tijd over. En nog geld. Dus dan gaan we praten over de zangeres zonder naam. Die is namelijk uh, haar laatste jaren heeft ze doorgebracht in een uh, gesloten inrichting. Ja. Waar ze zelf helemaal niets meer voor te zeggen had. Haar geld was weg. Haar uh, boek was weg. Uh, nou, ze had helemaal niets meer eigenlijk. En ze is dood gegaan op die afgesloten inrichting. En nu is daar een, een boek over geschreven. En daar komt alles in naar voren. En ik geloof dat de huishoudster en een chauffeur hebben ook wel iets mee te maken. Of nee. En dat gaan ze helemaal uitzoeken. En D66-strijder Pechgold wil daar meer over weten. Dus ze gaan erover praten. Ja, maar hoe lang is ze al dood? 20 jaar of zo? Uh, 1998 ging ze, ging ze dood. <coughs> oh, dat is toch pas 12 jaar. Dat is nog maar 12, ja. Ja, ze willen weer toe naar de cd van 12,5 jaar dood of zo, weet je wel. het is nu 12,5 jaar geleden. Ja ik, weet, ik vind het, ja, ik denk niet dat de, de, de Tweede Kamer zich daarmee moet... Uh, Bezig houden. Nee, nee. Het is een leuk, leuk opzetje. Je laat iemand anders nou, het overnemen. Maar wat is? Zit. balken is gewoon een enorme fan van haar. Ik kan niet anders. Ja, dat ik is, zie ik hem ook wel inderdaad dat ja. hij dan zo gezellig met zijn hoofdje heen en weer van over die manden. Maar ze pecht al zelf niet. Delt het in de in de, in in de auto, ja, volgens in die mij auto, die wel, ja. muziek te rijden. En dan zie je hem tingelingeling. ik zie, go! Ja, die plaat die echt eindeloos gerekt werd. Dat ja. je er helemaal scheidsziek van wordt. Maar ja, het is tragisch, deze Maryse Vaas. Er is een uh, boek over geschreven. Er komt vast ook wel een. Komt er ook niet een serie over die. Ja, wel een serie. Die was er al. Ik heb, uh, vroeger heb ik wel documentaires gezien over haar. Ja? En ze was gewoon niet gelukkig. Er komt ook een, een, een, of nee, een uh, musical over met. Hoe heet die nou? Die met Marco Borsato is getrouwd. Ja, Le Leontien. Nee, niet Leontien. Nee, ja, Marco wel. Bakker. Sorry, met Marco. Marco oh. Bakker is getrouwd. Willeke van Amoror? Willeke van Amor, die gaat haar rol spelen. Gaat haar rol spelen? Die gaat oh, haar okay. rol spelen. Ik denk ja, wel, Leontien Borzate gaat, uh, gaat haar spelen. In hele mooie jaren. Nee, echt niet. Kan, dat, dat, dat past helemaal niet qua leeftijd ook. Maar ze kunnen dan ook weer doen. Want we hebben nu gehad. Uh, Wie is Mary Poppins? hebben uh, we gezien. Nou, die, oh, die is nu nee, gevonden. Die was gisteren in de Wereld draait door. Die kan ook vergeten worden. Die is, en, heeft gewonnen, qua Ja, en, uh, en dan kunnen we nu doen. Wie is Mary? Dat lijkt me ook geweldig, de serie, hoe, hoe is Mary. Nou, ik weet het allemaal niet. Ik vind ja. al die wedstrijden leuk, maar... Ja, vind... op een gegeven moment houdt het een beetje... Je wordt een beetje moeder van. van vind nu... ik ook wel. Vindt ik ook wel. Goed. Ja, zijn er van testdrijven. Hey, hey. Maar het wordt beter zo. Toedoor Cinema Club. We hebben nu een nieuw single, I Can Talk. Hey, hey. weg van, jawel, de editors. De editors hebben een beetje de gitaar laten liggen. Die hebben de synthesizer gepakt. En dit zijn de Two-Doors Cinema Club. En ja, twee, twee, twee zalen hebben Wat draait er in zaal 1? Nou, I Can Talk. En dit was dus de nieuwe single van deze band. Ja, het is bijna alweer half negen. Om half negen altijd wat bericht uit de regio. Nou, zeg Jolande. Wat hebben wij ze al binnengekregen? Nou, we weten inmiddels nu... Wat een nieuwe Zandvoortse Week van de Zee. Wanneer die gaat zijn? Iets van 23 tot en met 30 mei. <coughs> Iedereen uh, kan nog ook zijn dingen die hij gaat doen... kan hij nog doorgeven aan benzonveld.kazema.nl... of naar Jansen@zandvoort.nl. Want uh, ja, er zijn alweer al een heleboel activiteiten... maar er kunnen er altijd meer zijn. En er is ook een Taoïstische Tai Chi-demonstratie op het strand. En wandelen door de duinen. En de musea doen mee. En de... In de sneeuw. Nee, nee, nee, nee. Het is 23 tot 30 mei. Dan wordt het prachtig weer. Kan haast niet wachten. Ik vind het ook een beetje... Ik denk, alweer sneeuw. Dus ik heb zo van, nou, kom op met die zomer. Lekker. Nee, ik vind het toch wel leuk, die sneeuw, hoor. Een vrouw is maandagmiddag zwaar gewond geraakt... toen uh, de camper waarin zij uh, zich bevond in brand raakte. Haar echtgenoot, uh, waarmee ze in de camper uh, zat... met Duits kentekening. Uh, uh, uh, waar ze in recreëerde... was niet aanwezig tijdens de brand. De camper stond geparkeerd op de boulevard... Uh, en dus... Uh, de, de, de, de Zandvoortse brandweer heeft het vuur snel geblust maar als ik naar de foto kijk, is er niet veel meer van over en ze werd direct in een bal balans overgebracht naar het ziekenhuis, de man is door de politie opgevangen het politiebureau. hoe de brand is ontstaan, geen idee dan denk je van overal sneeuw, alles nattigheid en dan toch nog ontstaat de brand nou, het is heel triest dit maar Zeker. Ze, alle twee zijn ze nog in leven en uh, wel in shock en met de trein naar huis denk ik zelf met de muur met het Zandvoortgevoel, die wordt gewoon heel mooi. We zijn inmiddels in de grote zaal van de kocht, zijn er heel veel tafels neergezet om heel veel kunstenaars te herbergen. En het ging om het plezier om samen Zandvoort meer glans te geven. De feestelijke onthulling zou dus morgen plaatsvinden, maar vanwege het winterse weer is die overgeplaatst naar 7 maart. En de wethouder Martin Bierman, die zelf ook een paneel heeft beschilderd, zal tijdens een kort cultureel programma om twee uur, dus op 7 maart, de laatste panelen onthullen. Ik ben benieuwd. Oké, okay, de hele maand februari zijn schilderijen en beelden van de kunstenaars, uh, uh, echtpaar uh, Saskia Roodveld en Kees de Vries, bezichten in de bibliotheek Duinrand Zandvoort. Kees en Saskia schilderen en boetseren voor hun plezier. En dat is ook duidelijk te zien aan het werken. Beiden hebben een vlotte en toegankelijke schilderkunst en stijl. Dus ga daarheen. Leuk om even vrolijk te worden van al het uh, hobby. Hè. Leuk, zo'n echtpaar die is gewoon lekker lekker op de zondagmiddag... Gewoon de ene is aan het schilderen en de andere is aan het boetseren. En dan de klassieke, klassieke radio aan. Ja. Niet ons helaas. Nee. Dit jaar veert Scouting Nederland haar 100-jarig bestaan... Ook de twee Zandvoort-scoutinggroepen wilden hier niet aan voorbij gaan. En dan hebben we bij de eerste actie Tijd voor Taart... hebben zij dus gewoon een grote taart aangeboden op het raadhuis aan de burgemeester. Er zullen nog vele acties in Zandvoort gaan volgen en ook landelijk. En deze hoogte leeftijd moet natuurlijk, uh, natuurlijk gevierd worden. En ik ben benieuwd. Ja. Want de de scouting zijn altijd wel, uh, wel, wel grappig. Je je hebt, ze, ze flansen zo een of ander ik in elkaar... en dan kan je weer abseilen en zo. Dus. Zijn er nog spelletjes uh, gespeeld? Nee, die gaan nog komen dus dit jaar. Ze zijn, dit jaar is net geopend. Ja. Het spelletjes? Ja, het spelletjes. Bingo. Bingo. Oh, ja, ja, ja, ja. Nee, er is uh, een loterij geweest. Ja, een de... loterij. Precies, dat bedoel ik. Er is, uh, ja. is een spelletje gespeeld. Ja, Wie zijn uh, de winnaars? Nou, er zijn 20 cadeaubonnen van 5 euro worden verloten. De trekking yeah. heeft inmiddels plaatsgevonden en de volgende lotnummers geven recht op een prijs. De lotnummers geel. 37 56 oh, je gaat allemaal. Okay. 89 yeah. 114, nou nog even doorzetten hoor. Ja. Nee hoor, je kunt ze allemaal raadplegen in de krant, op het gemeentehuis staat ook een plaatje. En op ons eigen intranet heb ik ook de nummers vermeld. Dus kijk of je een prijs hebt en halen we op. Ja, elk geld, uh, of al, al het geld kan je gaan gebruiken tegenwoordig. Toebak hey. hey. leeft de radio, welkom bij dit radio event. White boy alive, Gravity. Somebody sees what they should not see The innocence is killed Not written Suddenly not shown But eventually what's meant to be Covered up gets known Zondagmorgen, oh nee, het is geen zondagmorgen, het is zaterdagmorgen, we zitten hier in de studio omringd door wit, witte sneeuw, maar we gelukkig hebben wel nieuwe pakken laten ontwikkelen, dus wij zijn snel op ons plek gekomen, echt, het is heel straks in het pak. En Ik ben zelf een witte sneeuw. Een je snel. Ja, dat heb je eigenlijk ja. Als je iets wit ziet, en dan denk je van. Zou het iets ah, te doen. Keet snerven dan. kan ik me iets beter voelen? Nee, dit werkt niet. Je krijgt je <laughs> alleen maar een volle neus van. verder niet. Uh, ja, afgelopen week doe ik een hoop over Marjane Timmer. Ik weet, een naadje van de kous werkt niet. Ik weet alleen dat er ook een nieuw pak is ontwikkeld. Nieuw schaatspak en daar zijn ze heel geheimzinnig over. Okay. En er is ook een nieuwe bobslee ontwikkeld. Allemaal natuurlijk omdat binnenkort, jawel, gaat het gebeuren. De winters spelen. Ja, ja want zij dus wat, dat is heel ja, spannend. En ze, ze weten niet of ze mee gaat. Het gaat niet nee, er ja, was iets mee. Ze was ja, ze gevallen. Ja, volgens mij en... een, een, een, een hele zware val. en Ze had ja, kniebanden Eerst zou ze stoppen, ofzo. toen zou ze weer meedoen. We was ze weer gevallen. En ach, het is allemaal wel, wel allemaal triest allemaal. Hoor. Ik heb niks met sport, maar als ik het dan weer zo zie, denk ik. Gadverdad, die ja. heeft wel weer balen natuurlijk. En verder, uh, uh, wat las ik nog meer afgelopen week. Hulshof, Niet Barry Hulshof, maar het <laughs> was voor niets anders. Weet het, uh, hoe heet die nou die man? Die ook schaats, Die heeft ook al heel lang geschaats. Die heeft ook meegedaan met ja. Alstede toch, Die is ook gestopt. Oh, ja, ja. ja die planen. had toch ook een heel afscheidfeest of zo? Ja, het was ergens in het buitenland waar hij heeft verteld dat hij stopt met schaten. Dus nou, het, ja, we moeten maar kijken. Zijn er nog mensen die erheen gaan of niet? Marianne gaan gaan niet Huls of gaan niet heen. Niet heen. De, de... Nee, er gaat wel in ieder geval een, een, een bobslee-team heen. Ja, met die nieuwe slee. Dat is ook zo geheimzinnig, weet je. Ja, ja, we gaan natuurlijk heel alles bedenken om sneller te doen. Straks zetten ze nog motortjes in oh. en zo. Ja. Maar ze zeggen wel van, ja, hallo. je de, de, de denkt dat we de techniek wennen, winnen, maar zo is het niet, hè. Nou ja. heeft even meer met... Er uh... was laatst nog in de wereld door. Waren er waren toch ook een paar oude corriveeën van, uh, van Nederland schaatsen van uh, ja. jaren terug. En toen gingen ze zeggen, hoeveel, hoeveel was je tijd toen? Dat was dan iets van 1,38 of zo en nu is het 1,30 of zo, dus dat, is dat scheelt verschil. een heel stuk. Dat allemaal door, door, omdat ze een andere pak hadden. Ja, en ze hadden ook uh, zelfgemaakte uh, touwtjes aan hun mutsje, weet je wel. Zo, ja. Die hadden ze zelf gepunnikt. <laughs> dat was wel heel apart. Toen ging ze toch nog heel even schaatsen. Zegt zegt ze, nou, ik stop ermee, ik ga lekker uh, ertens ophalen. Ik vind het goed. Ik ben, ben er helemaal klaar die mee. Ze, die had geen zin meer. Ja, dan de kregen, kregen ze van, uh, van die bond, uh, van de, hoe noem je dat ook weer? Van de schaatsbond kregen ze dan van die, van die labels. Die moesten op een pak naaien. Al moesten ze allemaal zelf doen. Die de labels waren nog, nog zwaarder zelfs dan, dan, dan het hele pak wat, ja, wat ze het aan weer twee. Konden. Ja, dus daar hadden ze totaal niet over nagedacht. Maar toen was het gewoon nog voor de leukigheid. Echt, worden je, het, ja, gaat het Heeft het met hele andere dingen te maken. Het is allemaal gewoon. commercie ook volgens mij. Er zit een heleboel commercie bij. Ja. ja, goed. Het moet ook allemaal bekostigd worden. Want zo'n heel team gaat met je mee. Je denkt niet vanzelf: ik stap in de bus, ga even schaatsen. Ergens nee. Je gaat met een hele teambus naartoe. Eén persoon gaat schaatsen. Maar je hebt wel een masseur mee. En je hebt iemand voor het pak mee. Je hebt iemand voor je schaatsen mee. Je hebt iemand voor, voor, de, voor het eten mee. En, nou, en je ja, vader voor je en moeder moeten nog mee. Alles gaat weer. mee. Maar zo zet je wel Nederland weer op de kaart. Want dat is toch belangrijk. Want we zijn ook een beetje een schaatland geweest vroeger, toch? He? Nee, nog steeds. Dacht nog steeds. Tuurlijk. Uh, ja, verder, uh, als we toch in. Uh, een beetje met de. Uh, uh, noem je dat? Uh uh, nee, Ijs, niet. schaats, koud. Ja, ik zit aan een, een burger. Ik heb wel iets voor het zweet. Nou, de Israëlische militairen die worden voorzien van speciale sokken. die, en ik denk dat vele mannen dat heerlijk vinden. die twee weken gedragen kunnen worden zonder dat ze gaan stinken. Nou, ik denk trouwens dat die vrouwen het nog fijner vinden. Ja. Het klinkt misschien belachelijk, maar het is wel een zeer belangrijke zaak. al dus Nisim Peretz van het Israëlische leger. Veel militairen krijgen door sokken pijnlijke voeten tijdens langdurige trainingen. Met de speciale kledingstukken. Die zijn voorzien van metalen deeltjes. Komen daar volgens pret het einde aan. Ook voorkomen de sokken voetschimmel. Nou, dat is wel geweldig. Metalen deeltjes in een de sok. Ja, zo. Misschien wordt er uh, een beetje erachter of zo. Misschien zijn het wel kleine harnasjes. Maar dan van uh, hele kleine stukjes metaal. Hm. Ja. Nou, dit, ik, ik ben wel nieuwsgierig, want het zou maar... ideaal zijn. Je kan een sok gewoon altijd aanhouden. Ik hou mijn sokken tegenwoordig ook al aan in bed. Echt waar? Dus uh, gewoon uh, twee weken gewoon die sok aanhouden. Heerlijk, man. Lekker. Alleen even met douchen doe ik ze er even uit dan. <laughs> nou ja, dan worden ze toch eens gewassen af en toe. Oh, ja, ik hou ze gewoon aan. Dat is ook wel een goed idee eigenlijk. Nou, even meeklappen. Donkey Boy. Ziet het spelletje een beentje namelijk. Blade Running.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 Ja, er zijn meer uh, leuke plaatjes op die cd van... Jam, de Fixer. Ik draai het ook al uh, Johnny Guitar, die eigenlijk een beetje op het album ongemerkt bleef. Ik vind het echt wel een single, een, een kans hebben op een single, maar niemand draait het. Dat gaat over Johnny Guitar Watson. Een beetje van Real Mother For You. Uh, hij beschrijft dan de hoesen. En dit is een ander leuk stuk. De Fixer dus van Pearl Jam. Het is een beetje een getekende hoes. Dus als je hem ziet, dat je denkt van nou, dat is voor kinderen. Nee, het is voor volwassenen deze CD. Echt waar. Begis je niet hè. Het is 10 minuten voor negen. Toebak leeft op de radio uit het witte Zandvoort. Goed nieuws voor eh, 40 plus. 50 plus zonder vrouw. Binnen enkele decennia zal de liefdesrobot de harten van veel mannen en ook vrouwen veroveren. Dat stelt de trend, wordt ze Abjibdia. Je kan de naam niet uitspreken. Bakas. Die heeft een boek geschreven over de toekomst van de liefde. Diverse deskundigen die ik erover sprak, zijn het allemaal met, met me eens. De toekomst van de robots, die gaat het helemaal overnemen. En dat worden ook robots met emoties. En het grappige is, bij het bericht in de Telegraaf staat er ook zo'n een kalende man met bril, wat dikker. Waarschijnlijk tegen de 50, met zo'n hele mooie robot. Echt zo typerend ook, dat je denkt, ja... Ja. Dat soort mannen gaat een robot kopen. Maar het schijnt dat er heel veel vrouwen ook wel zien en gewoon een, een jeugdige partner te hebben. Dus die zouden misschien zich ook nog wel uh, vergrijpen aan zo'n robot. Ja, want denken ze altijd dat vrouwen boven de 40 niet meer van seks houden. Nee, want Tuurlijk. Heel... Ik wil er ook een. Ja, want heel vaak. Uh... Ik wil hem wel uittesten. Ja, ik, ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig als ik het zo ook ja. zie. Dan denk ik hij schijnt ook lichaamswarmte af te geven. Ja. En hij geeft ook geluidjes. En, en hij is ik zelfs... ben heel graag bereid om de voice-over van die poppen in te spreken. Geweldig, gelijk <laughs> we dat. Ja, nou, het is zelfs een man geweest. Er een vrouw geweest oh, in. Meneer, uh... Wat doet u nu? Ja, oeh, zeg nou. Dit gaat echt uh, te ver hoor. Er was een vrouw in. Ik moet even kijken. Nou goed, het was een of andere vrouw die in ieder geval wat ouder was geworden. En haar man is overleden. En toen had ze van haar man een tweede exemplaar gemaakt. En wel een pop. Okay. En toen heeft ze met bandopnames van haar man. Heeft ze die pop laten inspreken. Okay. En die man geeft ook warmte af. En ze is gewoon de hele dag bezig met die pop. Ze verzorgt hem en uh, ze ligt met hem in bed. En die is heel, heel leuk. En ja, nou zit de familie te denken. Stel je voor als nou die vrouw doodgaat. Dan moeten we ook een pof van een haar maken. Kunnen met z'n tweeën lekker. Anders kunnen ze in is bed blijven, blijven zo liggen. Alleen. Zoals die man ja. altijd alleen ja, weet ja. je wel. Oh, geweldig. En voordat je weet heb je een hele, familie, een hele poppenfamilie. Die nu ook weer moet worden onderhouden. En zo, want ja, stel je voor dat ze er niet meer zijn. Dan dat is dat ook niet leuk. Ja, en ja je... die moeten ze gewoon op het graf zetten gaan. Ja, dat is, dat is, dat is ook, ook wel leuk. Wel je wel gewoon, uh, ja. ja, je mag er niks van zeggen. Want ja, het verdrijft haar eenzaamheid. Maar volgens mij schuif je het alleen maar op. Het, het is natuurlijk alleen maar weer ontkennen van... ja, Het is een gypo. surrogaat gewoon. Het ja, ja, ja. is niet de oplossing volgens mij. Maar goed, er is handel in, dus laten we het gewoon maar op de markt brengen. Ze houdt haar herinnering levend. Ja. Maar daar heeft ze ook echt seks mee met die pop. Of uh, dat ja, niet? Ja, het is een wat meer... oudere vrouw. Het is meer het zorgen. Het is meer, net als je, je hond opzet, zet je nou je man op. Alleen hij ge geeft nog geluid en warmt af. Ja, het is wel triest. Je heel moet goed. ingegrepen worden. Kom op man. Ja. Dat kan toch niet. <laughs> en verder doet de trend, wordt ze ook nog even voorspelling. Dat mensen het waarschijnlijk in de toekomst niet langer dan tien jaar met elkaar uithouden. En dan gaan ze niet uit elkaar om te ruzie hebben. Of dat ze het uh, oneens zijn over of dingen. Of, maar dat er is geen passie meer. Dan willen ze weer opnieuw een vriendin of ja. een man of een vrouw. Wat of, hij het niet ook over polygamie dat heb je meerdere ik. vrouwen of mannen? Ze hebben het altijd over meerdere vrouwen, maar meerdere mannen kan toch ook. Ja, dat kan er ook. meer inkomen heb je? Ja, precies heb je, kan je er meerdere Alle mannen inzetten. blij. Nou, um, ja, ik had hier nog uh, varkensvlees. Ja? Is een uitstekend alternatief voor de potentie opwekken pil Viagra. Al dus de Argentijnse vrouw van uh, president Christina Fernandez, die, die zei echt een bevredigend weekend te hebben gehad met haar man, nadat ze gegrild varkensvlees hadden gegeten. G gillend, varkensvlees? Ja, gegrilde varkensvlees. Oh, gegrild. En uh, ze deed de uitspraak woensdag, uh, lokale tijd, tijdens een bijeenkomst met kopstukken uit de varkensindustrie. Ja, het is natuurlijk gewoon een reclame dit. Ja, dat klinkt Niet wel geschoten is altijd mis, dus probeer het een keer, zei ze. Want de Argentijnen staan dus wel bekend om hun voorliefde voor biefstukken. Maar de regering wil nu varkensvlees aanprijzen, omdat de prijzen voor rundvlees de pan uitreizen. Ja. Dus, uh, ja. Dat is wel een reclame stunt. Maar denk, ja, ik, ik denk dat het meer is het gevoel van een gezellige maaltijd hebben samen. Dat je quality tijd aan elkaar besteedt. En dat het, uh, het varkenshaasje komt. Hoewel varkenshaasje is wel lekker. Hmm, zeker. Ik krijg ook al wat trek in. Zalweer een tijdje geluk die je hebt genuttigd. Ja, hè? Ja. Straks nog meer nieuws over vlees. Omdat het kabinet uh, wist nog zeker niet voor een vegetarische hap is weinig animo voor. Oh, over oh, in, in, in de bedrijfskantine. Ja, in de Dus. Oké. Okay. Uh, ja, sorry, ik heb wat, wat zwaar getafel gisteravond. Maar vis vinden ze misschien wel lekker. Ja, maar er is te weinig animo voor. Dus dan, ja, er moet wel handel in zitten natuurlijk, hè. Oké, okay, Trouble in Minds, Ireland en de carnaval. Het is er bijna weer tijd voor de carnaval. Ja. Dus dat is wel weer geen gelijk, Dan Trouble in the Minds. dus. Last night Ja, ik krijg wel eens mailtjes en uh, meneer, mevrouw komt ik naar me toe weer ja, uit Zandvoort. Die zegt van, hoe krijg je het toch voor elkaar? Waar haal je die muziek vandaan? Nou, ik, echt op zaterdagmiddag ga ik zeg maar naar de cd-zaak. En dan zat zo'n bak buiten. En die zaten voor de van de helft van de helft prijs. En, dus, staat, en dan zoek je wel gewoon wat CD'tjes uit en neem ik je mee naar huis. Echt voor een halve krat gewoon namens dit. die kan ze echt vinden hoor. Nee, zonder gekheid. Ireland en de carnaval. En trouble in Mind. Gaat het maar door. Zit er gewoon een aan die plaat of niet? Ik ben eigenlijk wel een beetje... Jongens! 1, 2, 3... Precies. He, he. Luister. Ja, maar goed, precies. binnenkort weer carnaval. En de carnavalplaten komen weer voorbij. Ik zat gisteren even te Zep en ik bleef toch twee minuten in de hang. De nieuwe plaat van... Ome oh, Cor. Oh, André van Duin met Ome oh, Cor heeft een drill boor. Drill, board. drill board. Ja, dan zie je ja, dan die, dan dames, die op dames op die poster. In... Ja, belachelijk gewoon. Hij is zichzelf weer, nou, plusminus zeven of acht keer in die videoclip gemonteerd. Ja, ik vind het toch knap. Ja, het is toch alweer dat Die man is 70 en nog steeds weet hij weer iets maar neer te zetten. Maar hij schijnt het ook, ook allemaal in te zingen en te doen met, uh, met zo'n iPad. Daar is hij helemaal voor. Maar hij doet het nu op zo'n klein dingetje. En dan iPad. gaat iPad. Ja, er is toch zo'n nieuw ding. In de... Oh, oh. Ja. hol. Ja, hij zit daar nu al actief mee? Nee, maar uh, hij was wel bij de Wereldraad door om er voor een reclame te maken. Omdat hij het wel wat zag zitten allemaal. Maar het is natuurlijk, je wordt ouder. En dan heb je een groot scherm. Dus dan kan je al die icoontjes dus makkelijk lezen. Er zit allemaal wel wat in. Het is een hele grote telefoon, is het. iPad. Nee, Alleen, nee, hij, te... nee hij, hij telefoont niet. Hij, hij, hij, hij telefoont uh, niet? Nee, nee. Nee, oké. Okay. Maar nee. het is gewoon een grote computer. Maar dan te, te groot van een A4'tje die je gewoon mee kan nemen. Ja, het op. is echt het nieuws van de afgelopen week geweest. Echt iedereen ja. kijkt. En zo lyrisch kunnen ze het ook brengen, hè. Die ja. mensen van Apple. Ja. Een iPad! Wauw! En iedereen juicht dan en begint bijna te huilen van emoties. Ja, maar wow. volgens mij dus krijg je dus echt, dan gaat het niet lang meer duren dat je gewoon overal gratis internet heb, dat je overal in kan loggen, gewoon nog even. Ja. Dus waar je ook bent, of je gewoon op zee... Nou, op zee wordt het moeilijker, want dan heb je minder de zendmasten. Ja. Maar gewoon dat je die providers, dat dat gewoon niet meer betaald hoeft te worden. En het grappige is, je hoeft straks ook niet eens meer je wachtwoord in te toetsen, maar dan nou kan de computer herkennen op de manier, zoals jij je, je e-mailadres intoetst, die herkent jou dan al. Oh. Dus dan kunnen ze ook aan de hand van de manier jij dat, je, je naam intoetst, kunnen ook zien wat voor emotie je hebt je kunnen ze ook bijvoorbeeld zeggen van nou, uh, die willen iets kopen op internet. Dus dan doe je uh, e-mail. En dan zeggen ze van: Nee, meneer, u bent te gestrest. U kunt beter dit keer niet kopen. Oh, dat is wel handig. Dus ja. dat gaat dat ja. heel ver. Ze zijn er heel ver in. Dus maar wat mij ook opvalt, als ik gewoon thuis inlog bij ja? een, uh, een uh, online warenhuis. En bij sommigen staat gelijk van uh, mijn naam erbij. Terwijl ik niet eens me niks een uh, ID of zo gegeven heb. Of wachtwoord. Helemaal ja, niks. Dan denk ik van: Nou, als nou een ander bij mij nu dat, uh, dat, uh, daarheen gaat. Ja, maar dan moet er nog steeds een wachtwoord bij toch? Nee, er nee, staat dus mijn naam er. En dan kan ik bestellen, maar ja, wij betalen en zo. Ja, dan zal je wel uh, wat moeten doen. Ja, dus natuurlijk. Uh, dus dat is dan de beveiliging van bestel maar, maar ik betaal niet. Ja. ja dus dat is tuurlijk. wel een beetje gevaar. Nou goed, dat is, de iPad, ik geloof dat ze niet helemaal goed had nagedacht over de naam. Want het schijnt ook weer een verwijzing te hebben naar maandverband. iPad. Ja, dat een pad. pad. Ja, ja, pad. Ja. Ja, dus, oh, ja, een Dus een koffiepet. Maar ja, je moet het ook iets bedenken wat ook weer met i. Dus ja, je hebt iPhone, je hebt de iPod. Je hebt, nou, wat nou, moeten we dan? Nou, het is plat. I, nou, pad. dan. Doe maar pad. Ja, het is te de, te de simpel van een inlegkruisje. Ja. Dat is zoiets, dat het daarvan uh, komt. Hetzelfde is al gezegd, er zijn waarschijnlijk geen vrouwen geweest in dat team van Apple, die even mee hebben gedacht. Nee, ik Zijn denk, er al mannen met freaky uh, ideeën geweest. Die hebben daar gewoon nooit over nagedacht dat dat hetzelfde is. Nee, al, echt een niet. Druil, hoor, zijn het ook, hè? Straks uh, na het negen zijn we weer uh, terug bij... Nou, we, we gaan niet weg of zo. We